boot was een echte vent. Als scheidt hij, staat een echte dissident. Vele mensen kennen zijn verhaal nog niet. Daarom luistert hij naar de Aan het bondsgeloof het heidendom, vocht hij tegen de bezetter het christendom. Die bracht het nieuw geloof met moord en geweld. Sterker laat die dopen, het enigste dat telt. Met zijn leger wekt hij tegen overmak. De keuze laat dopen open, dat wordt afgeslacht. 20 jaar een pak, daar hopeloze strijd deze deze vresde de en... met hun benen en de doof ontmoet hij, in de hemel op hel, mijn voorouders, waar zijn zij? De christenen zeiden verdoemd, tot eeuwig gekomt mijn kwel, Dan laat ik mij niet dood, wel bij mijn ouders in de hel. Deze trotsen worden, gast zijn volk weermoed, zo te zich de een, alle bonnen hetzelfde bloed. De magmelisse kerk met zijn gewapende macht, vlucht morgen tijdens het leger als dieven in de nacht. De heidenen zijn ongelooflijk dood, de heilige ponypaatjes vluchten in doodsnood. Friere laten krijgt hij toch zijn verdiende straf uit, ze bij Dokkum zijn dikke kop eraf. Dit was dan het van koning Radboud, vergeet het niet en zorgt dat je dat goed onthoudt. Een heidenden een uit de lage landen gaat op christenen, maar zijn eigen mensen droegen hem op handen.